is, is het alleen een je ja. spraakt, Of doen jullie ook bijvoorbeeld voor, voor, voor, voor basisscholen? Of, voor, voor, om, om wat uitleg erover te Jazeker. geven? Of... Jazeker. Jong ja. en oud ik, ik, ik ben zelf geen natuurgids. Hè, maar ik ben zelf ook altijd heel erg bezig met allerlei educatie. En uh, wij hebben ook uh, sinds uh, nu twee maanden... hebben we bijvoorbeeld een podcast. Hè, Tierenlier. Uh, daar hebben we, uh, geven we heel veel. Toen we samen met National Park... Amsterdamse Waterleiding Duinen... en met jullie, hè, de Zandvoort-podcast... waren. Uh,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 Dus, ja, de, en de, en de en schepen dus mogen wel heel dicht bij de kust de uh, heleboel leeg. Ja, dus dat, mag niet ja, ze, ja, ja dat is waar, hoor. Nou, dat zeg ik ook altijd. Want je ziet ze dus ook weer gewoon vlak onder de kust met, ja. uh, als het, met heel water. En dan uh, ja. dus, ik denk ik, ja, waarom mag dat wel en wij niet meer uh, korvissen op het strand? Ja. Maar goed, uh, Belang. Ja, dat is een discussie Allemaal op zich. <laughs> ja. Goed, dan uh, nou, nog even een laatste vraag, want ik, uh, ik ben het alweer kwijt. Waar staat IVN ook alweer voor als afkorting? Instituut...